Voor spoedige start. Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een aanslag op een Shiitisch centrum in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn zeker 40 doden gevallen. In het complex zit een persbureau, vlakbij ligt een moskee. De meeste slachtoffers zijn burgers, melden lokale media. Er zouden een drietal explosies zijn geweest. De laatste was op het moment dat hulpdiensten al ter plekke waren. De aanslag is nog niet opgeheist. De gewapende volkspolitie in China, die regelmatig wordt ingezet om protesten neer te slaan... wordt door president Xi Jinping weggehaald bij de staat... en onder direct toezicht van de communistische partij geplaatst. Xi lijkt zo te proberen zijn machtspositie binnen de strijdkrachten te versterken. De Chinese president is nu ook al de baas van het leger. De vuurwerkverkoop is weer begonnen. Vanochtend vroeg gingen veel winkels al open... en op sommige locaties stonden liefhebbers al in de rij te wachten... In totaal kan op zo'n 1500 plekken vuurwerk worden gekocht. De verkoop start dit jaar een dag eerder omdat Oudjaarsdag op een zondag valt. Dan mag er geen vuurwerk worden verkocht. Een vuurwerk afsteken mag Oudjaarsdag vanaf 6 uur s'avonds tot 2 uur in de ochtend. En de Britse inlichtingendienst GCHQ kan steeds moeilijker personeel vinden. Dat komt doordat goed opgeleide cyberspecialisten... vaker kiezen voor beter betaalde banen bij techreuzen als Facebook en Google. Die betalen tot vijf keer zoveel als de overheid... blijkt uit een onderzoek van een Britse parlementscommissie. En de overheid heeft behoefte aan cyberspecialisten... omdat er steeds vaker digitale aanvallen uit het buitenland zijn. En ook in Nederland hebben de inlichtingendiensten het moeilijk om personeel te vinden. Het weer nog. Vooral in het noorden kan een winterse bui vallen. Later vandaag af en toe wat zon. Het wordt hooguit 5 graden. En morgen ook kans op natte sneeuw. En van het weekend wordt het weer wat zachter. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Fijne dagen. You can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 I'm so dirty, and my friends are getting worried down there. I'm yeah. not yeah.